Goedemiddag. Een volle uitzending tot de klok van 6 uur... met vier wedstrijden vanmiddag in de Eredivisie. Straks om half drie beginnen Ajax, Heracles en Groningen tegen VVV. En om half 1 begonnen in Arnhem Vitesse NEC. Bas tegen Het is dus 1-1 met nog een kwartier te gaan. Na 11 minuten een fout van Nuitink die de bal verspeelde aan Boni... die dankbaar profiteerde en Vitesse op 1-0 zette. En een minuut of tien geleden Goossens met een prachtige knal van afstand. Mooie curve erin zoals hij dat kan. Zorgde voor de gelijkmaker. NEC lijkt wat sterker te worden in de slotfase. Vitesse is wat geschrokken na die gelijkmaker van Gozens. Maar voorlopig is het op het scorebord dus allemaal nog wel in evenwicht in Arnhem. Evenwicht was er uh, niet meer in Utrecht, maar Utrecht Aardig-Den Haag gewonnen van de geer. Nee, Tot aan de rust was er evenwicht bij Utrecht Ado Den Haag. Inmiddels tussenstand 1-3 geworden in het voordeel van Ado Den Haag. Boelikin dus met een benutte penalty en Radou met een kopbal bevoorzet van Verhoek. En ja, FC Utrecht probeert het nu. FC Utrecht probeert aan te vallen. Heeft ook best kansen gehad zelfs nog bij 1-1 om op voorsprong te komen. Maar wat vooral opvalt in deze wedstrijd is het gebrek aan wederzijds respect. Heel veel overtredingen en al zes gele kaarten. 1-3 de tussenstand na 74 minuten. Verder zijn we natuurlijk live bij de hoogmis de Ronde van Vlaanderen. Geo Lippens. Nog 83 kilometer, één man aan de leiding. Roger Hammond, de Engelsman. Hij is de laatste overgeblevene van een kopgroep. Waarin verder zaten Jeremy Hunt, Stefan van Dijk, de Nederlander, Mitchell Docker en Sebastien Turgot. Die anderen die worden straks opgeslokt door het peloton. Voor het peloton rijden op dit moment uh, vijf man. Daarbij onder andere Sylvain Chavanel en Tom Velers. En slecht nieuws voor Kasten Kroon. In de aanloop naar de oude Kwaremont is hij zojuist gevallen. Hij is inmiddels afgevoerd naar het ziekenhuis. Want uh, hij kwam hard op de Terecht. De mannen met de grote motoren Geres en dus Hans van Met Casey Stoner aan de leiding in de derde ronde. Dat is op zich geen verrassing. Op de tweede plek, Jorge Lorenzo, derde Marco Simoncelli en Valentino Rossi gestart vanaf de twaalfde plek, nu al in zesde positie. Dat wordt een spannende race op het circuit van Geres, waar het nat is en koud. Verder hebben we vanmiddag ook nog hockey Amsterdam tegen Kampong. Nu zijn we bij de Grand Prix zijspankrossers in Os. We gaan weer eens even terug naar Bas Tegeler. Een wedstrijd met volle spanning. De Gelderse derby Vitesse NEC. Schot van invallen ten voorde in de handen van Rome. Het gebeurt er tien minuten voor tijd. 1 1 stand in Arnhem. Flemings De spits heeft een kans laten liggen een paar minuten geleden. Van 2 meter afstand voor het Vitesse doel. Waar we wel moeten zeggen dat Room als een kat zijn doel uitsprong nog in de, in de buurt van de bal te komen. Maar Flemings schoot vrij ongeconcentreerd. Nadat hij de bal vermoedelijk ook al niet meer verwachtte naast. Tweede grote kans die de Belg, de topscorer van Nederland, kreeg in deze wedstrijd. Maar allebei om zeep geholpen. Terwijl Vitesse nu een bal in de buurt in de richting van het doel van de NEC verstuurt. Daar is ze te laat. Daar is Issati, de bal komt voor. En dan kan er gescoord worden. Dan wordt er gescoord door Vitesse. Omdat Pedersen zijn hoofd tegen de bal zet. Het is Aysati, die om de doelwand van NEC heen loopt, zullen ze... en als zullen ze dan verslagen eigenlijk buiten zijn eigen doelen... kan de bal met een boogje terugkomen in de doelwand en Tedesum, invaller bij Vitesse. Hij komt de 2-1 bieden. En wij gaan weer even kijken bij Utrecht, Ado Den Haag. Gewoon nog van de keer. Het was er niet zo vriendelijk, geloof ik, hè? Bij je? Nee, en uh, <laughs> daar zijn nu ook de eerste slachtoffers van, de echte slachtoffers... want Vicento is, terwijl er een enorme vertraging op zit... Uh, de Vicento is zojuist het veld afgestuurd. Hij had al geel. Maakt een overtreding op Azade. En twee keer geel. Want hij kreeg nu ook weer geel voor deze overtreding. Is nog altijd rood. Ado dus met 10 man. Piqué voor Bosgaard in het veld. En van Wolfswinkel voor Nesu. En met die laatste wissel geeft Ton de aan. Dat hij probeert nu alles op de aanval te zetten. Voorzet van Mertens komt daar in de doelmond. Wordt weggekoppeld. Strootman 3-2. Strootman schiet binnen voor FC Utrecht. en maakt dus de aansluitingstreffer een kwartier voor tijd voor FC Utrecht. Die bal blijft wat hangen op het moment dat hij in de doelmond wordt gebracht. Via de doelman Coutinho krijgt hij niet helemaal weg, hij rijdt niet. En uiteindelijk komt die bal dus voor de voeten van Strootman. zit er wel een haags been aan onderweg, maar die bal gaat hard en strak achter de doelman van Adel Den Haag. En zo hebben we een nieuwe tussenstand, 3-2, nog wel in het voordeel van Adel Den Haag. Ik zei al, we zijn ook in Os bij de Grand Prix Zijspan-crossers daar. De finish van de eerste manche, Jan Moesink. Ja, het is een waanzinnige wedstrijd hier in Oost-Worm. Ik moet even terugkomen nog op gisterenmiddag toen tijdens de training... de motorfiets van Daniel Willemsen, achtvoudig wereldkampioen, het begaf. Willemsen wist niet wat hij eraan moest doen. Maar hij is er vandaag maag helemaal uitgekomen. Gisterenmiddag moest hij nog weer een wedstrijd rijden om zich nog te plaatsen... überhaupt voor de wedstrijd van vandaag. Dan moest hij als 25e optreden naar het stadhek toe. Dus dan heb je niet het beste plekje in ieder geval. Wat wil het spel... Willemsen gaat als een kogel weg, stond op de tweede plaats, de tweede achter de grote rij, dus eigenlijk in tweede positie. En hij uh, gaat naar de witte ruisheuvel op en een, en een ronde later komt hij als derde door. Je houdt het echt niet voor mogelijk. Het lijkt erop alsof iedereen aan de kant gaat wanneer de kannibaal, zoals hij genoemd wordt, wanneer die uh, langs komt, dan denk ik van nou ga jij maar, want dan hebben wij geen last van je, Maar dan rijden ons er misschien nog af en dan hebben we allerlei ellende. Dat willen we niet. Willemsen is een soort god in zijspanland, zou je kunnen zeggen. Hij heeft hard gereden, vreselijk hard gereden, dat moet wel. Maar gisteren was het... Helemaal mis. De tweede manje, ik gok erop dat Willemsen zo weer zo'n partijtje laat zien hier in Os. Gaan we weer voetballen. Ronald van der Geer, die ons natuurlijk net wel gaan uitleggen... dat het eigenlijk wel beslist was daar. Maar het is weer helemaal een wedstrijd, hè Ronald? <laughs> ja, je hoeft maar één keer te scoren. Ja. De spanning is weer terug, Tom. En dat heeft Utrecht gedaan via Strootman. 2-3, staat er hier nog wel altijd op het scorebord. Maar Utrecht moet natuurlijk uh, uh, ja, aanvallen tegen het team van uh, ADO Den Haag. Omdat Vicento, juist de man die de eerste goal maakte... de voorkeur had gekregen boven Kubik, de Slowaak. en zo uh, het uh, vertrouwen zo goed beloonde. Maar ja, twee gele kaarten gekregen in deze wedstrijd. Daar waar hij ook nog eens ontsnapte. Aan direct rood toen hij in een kopduel met Tim Cornelissen toch wel degelijk zijn elleboog naar achteren liet gaan. En vol op het gezicht van de verdediger van FC Utrecht. Dat ontging makkelijk Maar deze overtreding op Azade was niet eens zo heel zwaar. Maar wel rijp voor geel. Ja, en twee keer geel is rood. En dus problemen voor Ado Den Haag. Dat zo soeverein aan de leiding was gekomen. Verdiend was het niet hoor. Want Utrecht heeft eigenlijk de hele middag al het betere van het spel. En heeft echt kansen gekregen om te scoren Cornelissen nu met een voorzet vanaf de rechterkant. Aangeraakt door Piqué. Die dus gekomen is voor Bosch als linksachter, ook wel omdat Bosgaard op geel stond. En Ado niet wilde riskeren in die fase dat het met 10 zou komen te staan. Het wordt uh, nog een joker die ingezet gaat worden door FC Utrecht. Want de kogel, weer een spits, staat klaar om in te vallen. En voor wie komt die dan weer in het veld bij uh, FC Utrecht? Nou, wie oh wie gaat eruit? Dat is uh, Alje Schut. De verdediger Schut gaat er nu uit en de kogel komt erin. In de wetenschap dat de moesje er ook al in staat en dat Van Wolfswinkel ook al is ingebracht. En Schut is eigenlijk pas in de rust in het veld gekomen voor Forstermans deze tactische wissel. Er staan dus nu drie spitsen, drie centrumspitsen bij Utrecht in het uh, veld. De corner is uh, genomen door Strootman. Wordt in eerste instantie verdedigd, dan weer uh, teruggebracht naar Strootman aan de rechterkant. Voorzet wordt weggekoopt door Christian Koem, opgevangen weer door uh, Strootman aan de linkerkant. Dan van de bal gehaald door Verhoek. En Verhoek gaat nu aan de wandel. aan Ado's rechterkant, maar nog wel op de Haagse helft. Diepe bal op Boulikin. Die staat daar 1 tegen 1 tegen Azade. Maar goed verdedigd door die Ganees. Hij zet Mertens met die kopbal weer aan het werk. En Utrecht gaat weer aanvallen. 2-3 staat er dus op het scorebord met nog 10 minuten te spelen. En 3 centrumspitsen bij FC Utrecht inmiddels in het veld. Kan NEC nog eens terugdoen tegen Vitesse. Bas, tegen Leuwe. 5,5 minuten nog te gaan. Vitesse op 2-1 door de goal zo even van Pedersen. Terwijl NEC in de tweede helft de betere ploeg is geweest. Een diepe bal in de richting verstuurd nu naar Flemings, Maar de verdediging van eh, Vitesse heeft vrij makkelijk het antwoord. Het De van Buutner laat dan wel zwaar te wensen over. Dan wordt er een overtraining gemaakt door Latou Perissa, een van de Nijmeegse invallers. Ayslati is het slachtoffer, krijgt de vrije schop, zodat Vitesse weer even opgelucht kan ademhalen. Of NEC de wedstrijd helemaal kan volbrengen zoals het dat gehoopt met elf man is de vraag, want de ploeg heeft al drie keer gewisseld en Nuitink trekkenbeent al een tijdje nadat hij zo even bij een aanvallende actie van NEC wat ongelukkig terecht kwam. Hij staat er nog achterin, maar het gaat niet meer van harte. Maar zoals gezegd, wisselen kan vloed niet meer. De trainer van de NEC die nerveus is en staat en zit en dan weer staat en dan weer zit. En overleg voert nu met de gier in afwachting van de vrije schot die Vitesse nu neemt. En in de richting verstuurt van Boni, 20 meter van de goal. Hij draait weg, Pedersen gezocht met een stiftje mooie bal. Pedersen houdt dan zijn tegenstander David vast. De scheidsretter heeft dat gezien. De grensretter ook trouwens. En dan komt er een vrije schop aan voor NEC. Dat de tijd dus langzaam wel ziet weglopen. 85 minuten en 40 seconden op de klok. En daarbij dus de 2-1 voorsprong voor Vitesse. Zillen ze met de vrije schop. Wordt doorgekopt door zomer. Flemings verlengt ook. Latou Perissa aan de zijkant. Komt vliegend het strafschopgebied binnen. In duel met Buutner gaat hij liggen. Iedereen kijkt naar scheid, zegt De Brahma. Die zegt dat er niets aan de hand is. Vitesse verdedigt uit. En Bonie krijgt de bal met een gelukje voor zijn voeten. En paast dan naar Pedersen. Maar de paas is niet goed. Pedersen ziet dat daar daartussen kan komen. Het was Gozens overigens die de bal terugspeelt naar Sillessen. En dan kan de doelman van NEC de bal weer een slinger naar voren geven. Waar dan zomer als een soort extra aanvallen nu een overtreding maakt. Over extra aanvallen is gesproken. Rens van Eijden verdediger van beroep. Is bij NEC ook als extra aanvaller in de ploeg gekomen. Als Stormram nu naast de spits Björn Flemings gaan spelen. Het wordt nog wat de komende minuten hier in Arnhem in de slotfase bij Vitesse NEC. Voorlopig staat de ploeg uit Arnhem voor met 2-1. Het wordt ook nog wel wat in de slotfase van de Ronde van Vlaanderen. Maar zover zijn we nog niet, Rio. Nee, we zijn zover nog niet. Maar we zijn wel al in de fase gekomen waarin wat beslissingjes gaan vallen. Onder andere Stijn de Volder. Die toch eigenlijk al zeker weet dat hij nu al de slag gemist heeft. Want hij rijdt in een tweede peloton. Dat op achterstand rijdt van het peloton met de grote namen. De Volder heeft dus de slag gemist. En probeert nu zelf dat tweede peloton weer in de richting van het eerste peloton te sleuren. Verder in die groep, Nick Nuyenst ook sterk dit voorseizoen. De man van Saxo Bank, die de Rabobank vandaan kwam. Maar die kan het blijkbaar ook niet bolwerken in deze koers... ...nadat we zojuist ook de Paterberg hebben gehad. Maarten Cialinghi zit in die tweede groep. Mark Cavendish zit in die tweede groep. Dat zijn zo'n beetje de grote namen die in het tweede grote peloton zitten. Dan hebben we een eerste peloton met alle grote namen. En daar dan weer voor, daar rijdt de kopgroep van vijf man. Er zitten wel een aantal nieuwe namen bij. Simon Clark van Astana is naar de kop toegereden. Sylvain Chavanel heeft aansluitingen gekregen de man van Quickstep. En verder nog drie mannen uit die oude kopgroep van vijf man die we eigenlijk de hele dag al op kop hebben gezien. Roger Hammond, Mitchell Dokker en Sebastien Turgot. De verschillen zijn niet groot en als ik dan kijk inderdaad, dan zien we die vijf toch nog behoorlijk doordokkeren op die kasseitjes. Ze zijn op weg naar de volgende helling. En de volgende helling, ja dat is er één hoor, ze zijn eraan begonnen. De Koppenberg, toch altijd wel het zwaarste punt in de Ronde van Vlaanderen. Utrecht vol in de aanval tegen ADO Den Haag, Ronald van der Geer omdat Ado met 3-2 voorstaat nog zes minuten te spelen. Als Utrecht balbezit heeft met Wuitens gaat de bal verplaatsen naar de rechterkant. Eduard Duplan halverwege de helft van Adenhaag komt dan naar binnen. Geeft een voorzet. Ja, dat is een hele slechte. Want die gaat over de achterlijn. Geeft hij voorzet met het linkerbeen. Dat is niet zijn beste been. Hij zag het eigenlijk al toen die bal zijn voet verliet. Dit wordt helemaal niks. En dus kan Ado weer wat tijd gaan winnen. Door middel van keeper Coutinho die een doeltrap mag gaan nemen. Continu daar de tijd voor neemt. Zoals Ado eigenlijk voor elke spelhervatting ruimte tijd heeft uh, genomen. En dan uh, zie je Jan Wouters met enige regelmaat naar de vierde man gaan. Om te zeggen, ja, dit komt er toch allemaal wel bij. Ja, het is uh, te hopen voor uh, FC Utrecht. Terwijl het wat te tam is op dit moment in het uh, stadion. Terwijl het stadion toch een aantal keren ontploft is vandaag. Utrecht is op voorsprong gekomen. Uh, uiteindelijk uh, Adel Den Haag nog voorrust langs zij. Dan twee doelpunten. Van Rados Savaljevic en Boelekin. En de aansluitingstreffer van Strootman. En dan zijn we dus daar waar we nu zijn aangekomen. Met Boelekin die de bal uh, verovert Geeft hem aan uh, Visser. Visser in de uh, As van het veld. naar Radou fiets op de helft van FC Utrecht. Verhoek is er overigens uitgehaald. Voor een middenvelder. Gielisse bij Ado Den Haag. Dan Tornstra aan de linkerkant. Geeft een slechte bal. Zomaar in de voeten van Kevin Strootman. In de as van het veld gaat Strootman een van zijn spitsen bedienen. Ja, dat wil hij wel. Dat moet dan de moesje worden. Maar die bal gaat eigenlijk met een krul om de moesje en de Rijk heen. De duo dat daar wat met elkaar stond te bakken Komt in de handen van Coutinho En die gaat die bal weer in het spel brengen. Het is spannend. Nog 4,5 minuut en de extra tijd in Gal gewaard. En de bezoekers Ado Den Haag. Dus op een 3-2 voorsprong tegen de thuisploeg. Vitesse, NEC. En Vitesse kan die punten zo hard gebruiken Bas. 2-1 nog altijd voor Vitesse nog 10 seconden van de officiële speeltijd over. Vorig seizoen kwam NEC met de schrik vrij. Toen werd het in de laatste minuut door een eigen goal van Van Diermen nog 2-2. De Nijmegen zou tekenen voor een dergelijk scenario. Maar komt dat er nog van? Is de vraag. Vitesse heeft wel onder druk gestaan in de afgelopen minuten. Terwijl het nu de vierde Vissel gaat laten zien dat we vier minuten extra tijd krijgen in deze wedstrijd. Maar onder druk staan is niet hetzelfde als serieus in de problemen komen. Want dat is Vitesse dan toch niet meer geweest. NEC maakt haast. NEC doet vooral heel druk. Maar omdat ze te zeggen, goh, wat de mogelijkheden heeft dat opgeleverd. Nou nee, wissel nog aan de kant van uh, Vitesse. Daar mag nog één keer gewisseld worden. Felix Daal, verdediger. Staat klaar om in te vallen en komt al voor Van der Struik. Die niet helemaal Oxel Frismer is. Nadat hij eerder bij een van de hectische momenten in dat strafhofgebied van de Arnemers geblesseerd raakte. Nog aan de stok kreeg ook met Ramon Zomer. Die hem probeerde over te trekken. Van de Struik had daar logischerwijs geen zin in. Wordt nu alvast bedankt op weg naar de kant door Lopez. De Felix staat dus voor hem in de ploeg. Bij NEC, daar staat Flemings uiteraard in de spits. Want daar is hij voor de Belg. Maar die heeft dus twee verdedigers nu. Zomer en Van Eijden aan zijn zijde. Om daar voor het nodige kopwerk te zorgen. Als de bal daar tenminste komt. Want dat is dan wel een voorwaarde. Sillesse, Trapt Van Eijden verlengd met het hoofd. Dan loopt Siebem door aan de rechterkant als een soort rechtsbuiten. Want iedereen bij NEC voelt zich nu aanvaller. En dan gaat de bal over de zijlijn. Wordt er gegooid door NEC. Heel veel haast. Davids, bal voor de goal. En dan kijken of zomaar die bal kan doorkoppen. Dat doet hij wel. Die komt bij George uit. Die dan een voorzet moet geven. Dat doet hij ook. Maar daar zit Vitesse dan tussen ten koste van een hoekschop. Het blijft voorlopig 2-1 in Arnhem. Maar vijf koplopers in de Ronde en... van Vlaanderen. Maar ja, die gaan het natuurlijk niet redden. Gio. Die gaan het zeker niet redden hoor. We hebben er nu trouwens twee over na de Koppenberg. Simon Clark van Astana en Sylvain Chavanel, de Fransman uit de Quickstepploeg. Die hebben een voorsprong. Nou, van misschien wel 100, 150 meter op een klein groepje. Met daarbij in ieder geval de twee grote favorieten. Tom Bonen en Fabian Cancellara, Maar ook Philippe Gilbert die een ijzersterke indruk maakte... in de beklimming van de Koppenberg. Hij zit erbij. Verder natuurlijk allerlei uh, goede renners grote namen. We missen trouwens de Nederlanders. Want ik heb uh, gekeken, Sebastian Langeveld kwam uh, met een kleine achterstand uh, boven. Lars Boom zat uh, daarbij. Dat waren mannen die in ieder geval het tempo van de grote... Namen niet konden volgen in de beklimming. En ik zei zojuist dat Stijn de Volder nu al de slag gemist had. Maar in die Kopenberg, in die klim naar de Koppenberg, kwam hij toch langzamerhand weer bij dat eerste pelotonnetje. We zagen hem daar in zijn rood-wit-blauwe. of wat zeg ik, de, de Belgische kampioenstrui. Rood-wit-blauw is de rechte Nederlandse kampioenstrui. Die rijdt vandaag niet mee, Nicky Terpstra. Maar we zagen hem in zijn Belgische kampioenstrui toch naar voren schuiven. Betekent dat hij aan een remonte bezig is. Dat hij weer aan een opleving bezig is. Voorlopig dus twee Twee koplopers, maar dat zijn niet de mannen die we vooraan verwachten: Chavanel en Klaak. Ze kijken om, want ze weten dat de voorsprong niet groot is. Vitesse, NEC, met veel keepers in één doelgebied, was. Duwen trekken met Sillis, die voor NEC ook maar als spits gaat opereren in de slotfase. Zich heeft gemeld in het Arnhemse strafloopgebied, Daar kwam ook wel een bal. Maar hij en Roon kwamen er niet echt uit voor wie die bal nou bedoeld was. Uiteindelijk werd er een overtreding gemaakt door een van de NEC-aanvallers, zodat Vitesse vrij trap mag nemen. Dat heeft het gedaan, want de bal komt parkeren in de post terug. Laatste minuut van de extra tijd loopt 93 minuten op de klok. Vitesse onderschept. Pedersen wil verlengen naar de linkerkant. Dat doet hij ook. En dan komt de bal voor de voeten van Riverola. Die wat inhoudt en zegt uh, waar kan ik eens rustig tijd winnen. Heeft Boni gezien. Die dan wel als uh, bewaker nu Nuitink bij de zijlijn bij zich krijgt. En dan wel heel laconiek eigenlijk met de bal omgaat. De Ivorian. Zo kan de NEC nog even overnemen. Maar is dat kortstondig? Blijkt nu is het gespeeld of is het echt Lopez in de middencirkel plotseling last te hebben van Kramp. Het is gespeeld blijkbaar, want als de scheidsrechter niet fluit, gaat de Spanjaard weer staan. Maar heeft Vitesse de bal? 2-1 voor Vitesse. De laatste seconde. Vitesse rekt de tijd en neemt de tijd. Als Bonny dan de bal aan de linkerkant van het veld over de zijlijn loopt en NEC dan via Nijting nog één keer mag gaan gooien. Maar dan moet het allemaal heel snel gaan. De bal gaat terug naar de keeper. Die moet nu een heis geven en dan zegt de scheidsrechter het is voorbij. En vindt Vitesse deze burenruzie van de ploeg uit Nijmegen. Het wordt 2-1. Boni en Pedersen scoren voor Vitesse. Tussendoor nog gozend voor NEC. Maar Vitesse houdt drie punten over aan deze confrontatie met de buren. Utrecht, ADO, Den Haag. Hoeveel komt er bij jou Ronald? Drie minuten tot woede van Jan Wouters. Die nu met Jeroen Sanders de vierde man in Conclave is. En even vertelt hoeveel keer het spel heeft stilgelegen. En dat drie minuten toch echt te weinig is. Maar Makkeli heeft dat beslist. En die drie minuten zijn inmiddels ingegaan. Met een 3-2 voorsprong voor Ado Den Haag. Ado dat met 10 man speelt. En dat dus met een, een zenuwachtige trainer hier vlak naast mij. Jon van der Brom zit. En de andere trainer, Maurice Stijn, die het ook niet meer heeft. En die steeds voor zijn, voor zijn dugout staat te coachen. Richting het elftal van Den Haag. Om toch die drie punten maar binnen te halen. Halen. En Utrecht net toch nog te dichtbij. Met een paas vanaf de linkerkant van Van Wolfswinkel. En de Moesje die inkwam. En uiteindelijk alleen maar Coutinho trof. Die die bal net voor hem wegplukte. Ingooi van Lenski. Komt terecht vanaf de rechterkant. Inderdaad het ado strafschopgebied. wil wegwerken. Doet dat half. Bal wordt net buiten het strafschopgebied opgevangen door Wuitens. Iets wat verder terug. Nu naar Lenski. Lenski dan met een slechte bal. Zomaar in de voeten van Gielissen. En die stuurt Radoslavilevic weg. En die is aan de wandel. Met Lenski in zijn rug. Radoslavilevic richting het strafschopgebied. Nu aan de rechterkant. Houdt dan in. Kijkt of er nog wat hulp is. Ja, die is er van Tornstra. Maar die bal is zo bedroevend dat Utrecht weer kan overnemen met Strootman. Het zal toch eens een keer opportunistisch moeten. Richting die spitsen. Eén daarvan, de Kogel, heeft een keer op goal mogen schieten. Maar die bal ging ver naast. Nu zoeken naar Strootman. Linkerkant. Voorzet op de borst van De Rijk. En Dan kan Ado weer verder via Gielus gaan uitverdedigen. Wordt een lange bal. Zomaar weer in de voeten van Lensky. Lenski brengt de bal weer terug. Richting het ado op het gebied. De Kogel wint het duel. Dan moet De Moesje dat ook doen. De Moesje op de rand van het strafschopgebied. De Kogel kan schieten als die de bal kort bij aangespeeld krijgt van de moesje. Maar het schot mist wat kracht. En komt terecht in de handen van Coutinho. Terwijl Ado Rankovic nog in het veld wil gaan brengen. In die slotseconde, dus van deze wedstrijd. Lange bal van Coutinho. Bal van deur tot deur. Want vorm is de ontvanger van die uittrap van de keeper van Ado Den Haag. En die legt hem dan maar weer op de grond. Michel Vorm om met een uh, ja, lange bal de, bal de helft van Ado Den Haag weer te bereiken. Daar waar Van Wolfswinkel het kopduel verliest van Visser. En Ado het balbezit weer overneemt met Bouliki. Met de Toornstra, drie meter over de middellijn. Linkerkant dan, Boelekin zoeken. Die zoekt dan weer de combinatie met Toornstra. Maar er zit Azare tussen. En Azare zet Lenski dan weer aan het werk. En hij vervolgens met de bal naar Mertens. Aan de linkerkant, halverwege de helft van Ado Den Haag. Mertens met Lewin. Mertens komt naar binnen, ziet in de as Lenski. Lenski kan schieten, maar Lenski schiet heel slecht. De bal aan de rechterkant van de goal, ver voorbij. Het doel van Ado Den Haag. En dan staat Makli die wissel nog toe. Die Mauri Stijn heeft bedacht bij Ado Den Haag. Ranko Kvitsch mag nog even in het veld komen. En wie gaat er dan voor hem uit? Dat is Gielissen. Dat is de man die eigenlijk net in het veld was. Ja, dat is wat ongewoon. Die is in het veld gebracht. Als, uh, ja, misschien wel slot op de deur. Als, als middenvelder. Heeft een minuutje of 10, 15 meegedaan. En moet nu toch weer uh, het veld ruimen voor uh, Rankovic. Wat een uh, curieuze wissel. Maar dat zal terecht alleen maar zijn om uh, tijd te winnen. En dat zal uh, Giedersen dan ook wel begrijpen. En dan komt uh, Rankovic dus nog in het veld. Voor de laatste. Wat zal het zijn? Ja, drie, vier seconden. Maar dan zit de extra tijd terecht op. Het is uh, nog een vrij trap die Ado genomen heeft. In de, op de helft van de uh, FC Utrecht terecht komt. Over de zijlijn gaat zelfs. Cornelis gooit in. Richting. Uh, Michel Vorm, nog één lange bal van de keeper van FC Utrecht. Komt op het hoofd van de moesje, het verlengen richting de kogel. De kogel verlengt dan ook, dan zit Ado er even tussen met de toornstra. Maar neemt Utrecht weer over met Lenski in de as van het veld. Als hij in balbezit kan komen, kan hij niet. Lewin pakt op en Lewin gaat aan de wandel, aan de rechterkant. Lewin wordt ingehaald door Azaren. Weet nu ook Lenski weer in zijn buurt, tussen twee man in, Ramon Lewin. En dan verovert Lenski op hem de bal en geeft hem mee aan Azaren. Azaren steekt nu de middellijn over aan Utrechts linkerkant. Geeft dan een lange bal. In de voeten van de moesje En dan is er geen voortzetting denk ik bij Van Wolswinkel. Nee, want Van Wolswinkel maakt een overtreding op Piqué. En dus Magado op de rand van het eigen strafschopgebied de vrije trap gaan nemen. Maar dat hoeft niet meer. Want Makkeli maakt een einde aan deze belevingsvolle wedstrijd. Waarin er toch eigenlijk heel lang niks aan de hand leek voor het beter voetballende FC Utrecht. Maar het heeft het verdedigend een beetje laten afweten. Want met name toch die goal van Rado Die stond helemaal vrij, ongedekt, op een paas van Verhoek. Uiteindelijk dus de penalty. En Utrecht heeft mogelijkheden gehad om die wedstrijd naar te zich toe te trekken maar scoren blijkt moeilijk vandaag zelfs met drie spitsen voor de ploeg uit de domstad een overwinning dus voor ADO Den Haag in Utrecht 3-2 op FC Utrecht. En wij gaan weer even naar de grote motoren Hans Velozoord. Hans? Hans Loosoord gaat ons bijpraten over de MotoGP in Geres, maar hij is er niet. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. Ja, te beginnen met de topper FC Twente tegen PSV. Het werd uiteindelijk 2-0 in de goalsvesten in Enschede. 1-0 Jans uit een penalty. 2-0 Jans bij de doelpunten, dus na de rust. De Eredivisie heeft een nieuwe koploper, Twente. En de 2-0 was gezien het spelbeeld meer dan terecht.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 Ik denk dat uh, gelijkwaardig was in de eerste helft. Uh, wij waren gevaarlijk uit stilstaande ballen en, en, en PSV een beetje uit het spel. Maar dan als je de tweede helft bekijkt met twee doelpunten, uh, twee, doelpunt, twee, twee shots op de paal... Uh, ...ik denk dat we de terechte winnaars zijn. En vanzelfsprekend was Theo Jansen de man van de wedstrijd met twee goals. De 1-0 en een penalty, ja die geloven we wel. De 2-0, dat was er eentje om in te lijsten. Ik ga een volle sprint, op een gegeven moment zie ik dat ik, uh, dat ik bijna ingehaald word. Dus toen hield ik iets in en, uh... Toen, toen ving ik hem op en uh, toen liep ik door. En, ja, toen stond de keeper iets voor de goal en toen dacht ik van uh, alles of niets. En het werd dus alles volgens Jansen was het invallen van Ruiz het beslissende moment in de wedstrijd. Ja absoluut. Ik bedoel het publiek ontplofte op het moment dat hij warm loopt. Of tenminste dat hij klaar stond om erin te komen. En, uh, ik moet zeggen dat geeft je als speler ook wel weer wat extra motivatie om, uh, om die wedstrijd te... Ja, naar je toe te trekken En dan nog even naar PSV-trainer Fred Rutte... die vindt de overwinning van Twente terecht. In de eerste helft had PSV al met tien man moeten staan... toen Lens de bal met de hand uit het doel hield. Rutte kon het goed zien. Ja, ik kon het wel zien. Vanaf mijn kant kon ik het wel zien. En uh, hij pakt hem goed. En dan uh, krijg je de, uh, bij ons dan de actie van uh, Marcus Berg. Ik denk dat het ook een strafstap had kunnen zijn. Ja, en dan krijg je uiteindelijk ja, met Roeis erin...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 Naar de tweede wedstrijd van gisteravond, Feyenoord AZ rust en eindstand 0-1. Een matchwinnaar voor de Alkmaarders was daar Benschop en rood was er nog voor het zwerts van Feyenoord. Feyenoord, het verhaal is wel bekend, de werken als paardenploeg kreeg ook wel wat kansen, verzuimde die te benutten. Meer valt de ploeg dan ook niet te verwijten, zegt wekelijks trainer Been. Ja, dat is het enige. Ik vind wel dat ze er alles aan hebben gedaan en keihard gewerkt hebben. Dus wat dat betreft maak ik ze daar geen enkel verwijt. Alleen uh, als je tegen AZ vier goede kansen krijgt, ja, daar moet er minimaal één van in. En zolang het niet gedaan is, blijven wij erin geloven. Dat heb ik net ook weer tegen de groep gezegd. Kijk, als je als leidinggevende gaat zeggen het is voorbij, dan is het ook echt voorbij. Maar zolang er nog punten geno genoeg te halen zijn om eventueel daar nog te komen. daar ja, blijf ik erin geloven. En zo zit ik in elkaar, zo sta ik in het leven. Dus dat blijf ik ook zeggen, zolang het mogelijk is. En als u denkt, wat is dat toch, dat eventueel daar nog komen... als u naar de stand kijkt voor Feyenoord? dan nou doelt daarbij op de play-offs voor Europees voetbal. Aan de andere kant was trainer Verbeek natuurlijk blij met de overwinning... maar hij kon niet zo tevreden zijn. Helemaal niet over het spel van de laatste weken. Jawel, maar ja, je, kunt, je kunt er ook anders naar kijken. Uh, we hebben tegen Excelsior ook uh, een helft goed gevoetbald... en de tweede helft slecht en die verloren wij. Nou, we hebben ook niet goed gevoetbald, maar we hebben wel gewonnen. En dat is in deze eindfase wel belangrijk. En hoe verre dat dan meespeelt dat je maar één training hebt gehad... om met elkaar je voort te hebben deze wedstrijd, dat weet ik niet. Maar het was duidelijk dat met name de jongens die, die weg waren geweest... niet echt uh, geweldig speelden. Het duel werd opgeschrikt door en op het oog zware blessure van Martens van AZ. Swerts kwam uh, ongelukkig in, staat hier. Ik zou zeggen iets te hard. Ik kreeg ook dan direct rood. Maarten Martens liep een diepe vleeswond op. En Swerts, ja, die was wel erg geschrokken. Ik, ik, zag, het, uh, ik zag de wond op het veld... Heel zijn schijnbaar lag open. En ja, dit was gewoon uh, schrikken toen ik het zag. dus uh, ja, Ik ging meteen naar hem toe hield zijn ogen dicht. Zei hij had niet moest kijken omdat het toch wel uh, ja, een vreselijke wonde was. En op dat moment uh, maakt het niet uit uh, hoe de wedstrijd verloopt. Of je rood krijgt of niet. Je bent alleen maar met Maarten bezig. Ik voel me gewoon heel rot. Ik stond uh, te bibberen op mijn benen. Hij heeft een zware blessure. Uh, dat, dat, is, dat is het ergste. Dat waren Twente, PSV en Feyenoord. AZ zometeen zo de andere drie wedstrijden van gisteravond. Het is inmiddels half drie. Radio 1, het NOS-journaal. Tijd voor hoogpunten met Lieselot Thomsen.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 Dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files, beide op de A1. Van Amsterdam naar Amersfoort, twee kilometer voor knooppunt Muiderberg. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden. De A1 is dit weekend dicht tussen de knooppunt Muiderberg en Imnes. Gek genoeg levert dat ook een file op de andere kant op. Dus van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Gooi en Maiderslot vier kilometer. Sportradio. Twee minuten over half drie. Twee wedstrijden al gehad. Dus vandaag twee andere. Punt van beginnen. Of al begonnen. Groningen VVV. Even de napel. Drie minuten gespeeld. Niet alle stoeltjes in de Groene Kathedraal in de Euroborg zijn bezet voor deze wedstrijd. De stand is nog altijd 0-0. Maar wat scheelde het? In de eerste minuut al een prachtig moment van Pedersen. De spits van FC Groningen uit de draai. Maar hij raakte de paal. En daarom is er nog altijd niet gescoord. En dan die veelbesproken wedstrijd in Amsterdam. Ajax, Heracles. Rustig van start gegaan. En die... Met een minuut stilte vanwege het overlijden van uh, oud-acteur en uh, filmacteur, maar met name oud-AXiet-voetballer Hans Boskamp. 1 minuut stilte dus. Uh, maar stil is het niet in en rond de arena. En dat is een understatement de afgelopen week. Ik kijk naar beneden, zie Frank de Boer zitten. Met links van hem uh, Danny Blind. Rechts van hem Henny Spijkerman. Dat zijn mensen waar het ook om gaat, met name Denny Blind. Opstelling ook zoiets. Kenneth Vermeer in het doel in plaats van de weer uit Bussum. Jeroen Verhoeven dus niet in het doel, maar Kenneth Vermeer wel na lange blessure leed. En... Uh, hij werd enorm uitgevloten toen hij aangekondigd werd. Mounir El Hamdawi. Hij speelt in de spits bij Ajax. Groot probleem waren natuurlijk ook nog de backposities. Maar aan de ene kant speelt Deli uh, Blind. Je, je zou bijna gaan uh, vergissen erin. Deli Blind speelt uh, als uh, back aan de ene kant. En aan de andere kant speelt Vernon Anita. Omdat van de wiel Stekelenburg, al de wereld, allemaal geblesseerd zijn. Heel veel. De is dus achterin. Het eerste optreden van Kenneth Vermeer in deze wedstrijd is via een doeltrap. Herakles wil hier punten gaan halen om uitzicht te houden op de achtste positie... die nu nog wordt ingenomen door FC Utrecht. Maar dat moet er wel gewonnen worden van Ajax. En of dat lukt, dat is maar de vraag. Wordt ook mooi gefietst vanmiddag. En dan zijn we de hele middag bij. Gio Lippens volgt voor ons de Ronde van Vlaanderen. Ze fietsen ook nog een mooi weer, want het weer is echt prima hier in Vlaanderen. Het zonnetje schijnt, er staat weinig wind. Dat is misschien een beetje jammer voor het koersverloop. Maar dat betekent dat we nog steeds een vrij groot peloton hebben. Omdat veel groepen na de Koppenberg weer hebben kunnen aansluiten. Ik zie veel Rabo vooraan in het peloton. Lars Boom zit er in elk geval bij. Sebastiaan Langeveld is erg actief. Die probeert dus juist weg te rijden. Fletcher zit erbij, maar die rijdt natuurlijk niet voor Rabo. Die rijdt voor Team Sky. En zo zien we allemaal, alle grote mannen zien we daar voorop zit in dat peloton Torusov drinkt nog eventjes. De wereldkampioen. Ze hebben een achterstand van een seconde of tien op de twee koplopers. Op Simon Clark en Sylvain Chavanel. En het wachten is nu op de volgende beklimming. En de volgende beklimming dat is dan de Eikenberg. Tom Lezer die daar zelfs nog bij zit. Die voert het tempo aan in die achtervolgende groep. In dat peloton dus met al die grote namen. Terwijl dus we Lars Boom daar in het derde wiel zien rijden. Ze zijn er dus allemaal nog bij. De koers moet nog gaan losbranden. En het zou met dit weer nog wel eens heel erg lang kunnen duren voordat er definitief een slag gaat vallen. Ze beginnen nu aan de Eikenberg met een achterstand van 29 seconden op de twee koplopers. De grote motoren in Gereste la Frontera. Wij hebben weer contact met Hans Verlozenhoed. Ja, gelukkig wel, want dan kan ik zeggen dat meer dan 100.000 mensen een van de spannendste Grand Prix en een van de meest sensationele Grand Prix te zien krijgen die, we de laatste jaren, uh, die zich de laatste jaren heeft afgespeeld. Want ja, natuurlijk een slechte start van Valentino Rossi die vanaf de twaalfde plek moest beginnen, maar zich op een ongelofelijke manier naar, naar voren wist te werken. Daar reed ineens Marco Simoncelli aan de leiding, de man die zijn tweede seizoen rijdt in de MotoGP-klasse. De Italiaan op kop voor Lorenzo, voor al die andere mannen en ook voor Casey Stoner. Maar wat gebeurt? er in zijn enthousiasme. Valentino Rossi steeds verder naar voren. Op het moment dat die Casey Stoner van de tweede plek wil verdringen, gaat hij onderuit. Hij neemt de Australië mee, die twee weken geleden de eerste Grand Prix van het seizoen had gewonnen. Samen liggen ze in de berm. Rossi pakt zijn motor weer op en rijdt nu op dit moment op een elfde plek rond. Maar Casey Stoner kon dat niet. Hij is woedend dat hij door de achtvoudig wereldkampioen van de baan is gereden. Maar goed, het hoort er allemaal bij bij deze sport. Wat gebeurde er toen? Simon Celli drie ronden later. Ook hij gaat in de fout. Hij verspeelt zijn kans op zijn Allereerste Grand Prix-overwinning in de MotoGP-klasse. En nu aan de leiding Jorge Lorenzo, de titelverdediger uit Spanje. Voor Dani Pedrosa op de tweede plek. Die maakte een hele slechte start, maar hij heeft het keurig gedaan de laatste paar ronden. Derde Ben Spies, vierde Nicky Hayden En op de vijfde plek is het Kel Crutchlow, de debuterende Brit in deze MotoGP-klasse. Nog acht ronden te gaan op het circuit van Gires pakken wij het voetbaloverzicht weer op van gisteravond. We hadden ze juist al alle informatie verteld over Twente, PSV en AZ. Dat won in de Kuip bij Feyenoord. Nu verder met Willem 2 tegen Rodiers. Het werd uiteindelijk 4-5. Bij de rust stond het nog 1-0 door een benutte penalty van Lasnik voor Willem 2. 1-1 K, 2-1 Biemans, 2-2 Skobu, 2-3 Vormer, 2-4 de Vauw. K in eigen doel, 3-4, 3-5 werd het door Vormer en uiteindelijk 4-5 door Richters. En om twee aanvoerder de kreeg nog kort voor tijd een rode kaart tegen zijn grove overtreding. Ja, en het was een bizarre wedstrijd, dus met een uitslag die Roda dicht bij de playoffs voor Europees voetbal brengt. Daarover verdedigen K. Dat is echt een uh, propagandawedstrijd, want daar mag je zeggen. Ja, ja. Dat, is, dat is gewoon goed voor voetbal. Als, als je ziet uh, 9 goals. Ja, is het gewoon, is gewoon ongelooflijk. De eerste helft hadden wij redelijk controle uh, tot die penalty veel. Maar ja, toch de tweede helft uh, maak ik de 1-1. Uh, en dan, uh, ja, dan vier of vijf minuten daarna maken zij er twee in. En dan maken wij twee-twee en dan drie-twee. Ik denk dat voor die het publicum was een mooie wedstrijd om te zien. Maar ja, daar hebben ze in Tilburg geen boodschap aan. Leuk om te zien, maar wel met vijf-vier verliezen. Volgens trainer Heerkes was in dit duel het hele seizoen van Willem 2 terug te zien. Ja, alles wat ons het hele seizoen overkomt, uh, hebben we vanavond wel teruggezien. Ja. Uh, ik vind dat de ploeg wel weer hard gevochten heeft. Uh... We hebben twee keer een voorsprong gehad in de wedstrijd waar het om draait. Uh, ja, een tegenstander die geen rood krijgt, wij die wel rood krijgen. Ja, en dan uh, negen goals. En in een half uur geven we de wedstrijd daar de handen. Dus dat past uh, echt bij ons. Ja, Geert Nierkes, hij was lange tijd positief gebleven... en wilde de hoop op het ontlopen van directe degradatie niet opgeven. Maar ja, nu moet ook hij toegeven dat de kans een stuk kleiner is geworden. Het is nu onder uh, de 50 gedaald. Absoluut. Ja, je hebt zelf uh, van je vier thuiswedstrijden er nu eentje verloren. Dus uh, ja, de kans wordt uh, gewoon een stuk kleiner. Zo simpel is het. gaan wij verder met Heerenveen Excelsior over een leuke wedstrijd gesproken. 2-3 de eindstand, 2-0 bij de rust, Broyer en Dost. En dan 2-1 Roorda. Kent u die niet van de Vriese, ja. Maar die is uitgeleend aan Excelsior. 2-2 Roorda. En 2-3 in de slotminuten La Guirée. Greenheim krijgt vijf minuten voor tijd nog, uh, wegens een belachelijke overtreding, een rode kaart. En Excelsior trainer uh, Pastoor...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 Ja, en uitgekend dus die Friese Roorda had een groot aandeel in die 2-3-overwinning. Kreeg een groot applaus van het Heerenveen-publiek. Uh, voor de duidelijkheid, Roorda speelde dus bij Excelsior. Pastoor zag het allemaal vanaf de bank gebeuren. Dat hele gedoe rond dat applaus en zo, dat was niet voor de eerste keer trouwens. Uh, de eerste keer, en uh, dat was uh, nog massaler, was dat uh, uh, bij de wedstrijd Heerenveen-Fijnoor... dat uh, Gert-Jan net een hand had gekregen. En uh, ja, toen werd uh, de hele avond zijn, uh, zijn naam door 26.000 mensen gescandeerd. En uh, ja, dit ging ook aardig die kant op. Dat was Gert-Jan van Beek destijds natuurlijk. Nu heet de veen trainer Jans. En die heeft een zware taak. Dit keer weer eens om uit te leggen hoe het nou toch mogelijk is... dat je in een kwartiertje tijd nog een 2-0 voorsprong zo uit handig heeft. Ja, dat, dat is, dat, dat is uh, iets waar ik op dit moment gewoon geen antwoord op heb. Uh, ik vond niet dat we groot spelen, speelden. Maar uh, we stonden eigenlijk uh, well, gewoon ruim voor. En uh, misschien hadden we nog wel meer uh, kunnen scoren eigenlijk. Op het moment dan de, dat de 2-1 dan valt...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 Nou, nog even over dat publiek, want ik was er bij toevallig van... dat koesteren, het was toch vooral uh, het tegen de eigen ploeg keer, hoor... wat er gebeurde. Ja, we zijn benieuwd hoe lang uh, Ron Jans het daar nog uh, op zijn gemakje uithoudt... in Heerenveen. De graafschap NAC-Breda, de vijfde wedstrijd van gisteravond... werd 1-3 bij de het 0-1 door een goal van Leonardo, ja zeker hij. 1-1 werd het door Roze, 1-2 Lurling en 1-3 Gorter uit een penalty. Hij miste er trouwens ook nog eentje. De graafschapsspelers Meijer en Broekhoff kregen een rode kaart. Grote opluchting bij NAC-trainer Aan de wiel, want NAC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 Volgens de graafschapsspeler Jurie Rozen waren de twee rode kaarten voor zijn ploeg beslissend. Nou, ik heb het niet eens meer over de laatste, maar die eerste die gewoon heel belangrijk is natuurlijk. Een uh, penalty en 3-1 uh, en een rode kaart. Volgens mij was, wordt daar gewoon hens gemaakt uh, op het moment dat hij die bal meeneemt. En op dat moment is het gewoon vrij trap voor ons. En wat er daarna gebeurt uh, maakt niet meer uit. En, uh, ja, hij fluit voor een penalty en geeft rood. Ja. Ik denk dat de grens echt daar uh, wel even achter zijn oren mag krabben. Pik ook de twee half-1 wedstrijden mee. Utrecht-Ado Den Haag werd uiteindelijk 2-3. 1-0 Duplan, 1-1 Vicento, 1-2 Radosavjevic, 1-3 boeje uit de strafschop. Vicento krijgt dan twee keer geel en dus rood. Strootman maakt meteen 2-3, maar daar blijft het bij. Utrecht-Ado Den Haag 2-3. De Vitesse NEC werd vanmiddag 2-1 bij de het 1-0 door een goal van Boni. Het werd 1-1 door Goosters en 2-1 voor Vitesse door Pedersen. En dan gaan we dus naar de stand Twente heeft 63 uit 29. Is een nieuwe kop. Lopen. PSV op 2 punten, 61 punten. Ajax staat op 55 met de wedstrijd minder. Spannend is het rond de vierde plaats. AZ heeft 52 punten. AZ heeft er 51. En Groningen is aan het spelen hebben er 47. Hopen dus op 50 te komen. En Roda staat heel safe zevende op 47 punten. 13 13e staat Feyenoord met 34 punten. De Graafschap heeft er 33, allemaal uit 29. Vitesse heeft er eh, 32. Excelsior heeft 25 punten. En dus dat gat blijft 7 punten, is toch? groot bij dat streepje Venlo. VVV hebben er 17 en Willem 2. Het kan nog steeds, maar ze hebben 12 punten uit 29 wedstrijden. Zo meteen aandacht voor de wedstrijden die momenteel bezig zijn. AX, Herakles en Groningen. VVV eerst even een tussenstandje halen bij de Ronde van Vlaanderen. Gio Lippens. Eerst maar eens even de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. Want die is zojuist gewonnen door een Nederlandse. Toch wel verrassend hoor. Annemiek van Vleuten. Groot talent uit Nederland. Brak vorig jaar door en wint nu zomaar de Ronde van Vlaanderen. Mooi dus. En in de Ronde van Vlaanderen voor mannen hebben we ook een Nederlander die aan de leiding rijdt. En ook dat is mooi. We hadden twee man aan de leiding. Simon Clark en Sylvain Chavanel. Daar hebben ze zich inmiddels bij gevoegd. Edvald, Boas, Haken en jawel. Lars Boom, hij reed op het einde van de Eikenberg. Reed hij weg bij het eerste peloton? Tom Bonen dacht nog heel even mee te springen in het wiel van Boom. Maar je zag Tom Bonen denken. 60 kilometer, 61 kilometer, 62 kilometer nog tot de streep. Ja, dat is nog een beetje te ver. Dus Bonen hield zijn benen stil. En dat betekent dat we nu vier man aan de, lijnen, uh, aan de leiding hebben. Maar Evert, je hebt iets gemeld. Een doelpunt in Groningen voor de FC Groningen. Een doelpunt van Tadis. Prachtig uitgespeeld aan de rechterkant. Ene Volsen en hij paaste de bal hard voor het doel langs. Waarbij een beetje op zijn doellijn blijft staan. En Tadis voor FC Groningen scoort. FC Groningen dat ook al de beste kans had gehad. En dus die dan de leiding gaat door toestand Daditz. Vanuit de Groene Kathedraal weer terug naar de Vlaamse Hoogmis. Ja, ook een beetje een groene kathedrale hoor, als je kijkt naar die velden eromheen. Maar uh, ja, je kunt achtervolgen en je kunt achtervolgen. We zagen zojuist de kop van het peloton toch even een bochtje verkeerd nemen. En daar uh, rechtuit gaan. Onder andere Tom Lezer, de toch wel verrassende man van Rabobank. In dat uh, eerste grote peloton. Die uh, miste even de bocht. Maar er gebeurt allemaal niks. Alle mannen bleven op de fiets uh, zitten uiteindelijk. Maar dat betekent wel dat de achtervolging even stokt. Want je ziet ze nu ook allemaal weer rechtop zitten. Uh, het verschil tussen de kop en de achtervolgers is teruggelopen tot 8 seconden. Maar ik denk dat dat nu weer snel gaat oplopen. Stijn de Volder trouwens. Ik zie hem daar aan de rechterkant van de weg ook nog zitten in zijn Belgische kampioenschap. Tom Bonen zit er natuurlijk bij. Natuurlijk zit ook Fabian Cancellara erbij. Het is een grote groep met alle grote namen. Achter die kopgroep dus waarin eh, eh, Lars Boom in elk geval eh, op dit moment figureert. Maar ja, het is nog ver inderdaad. 58 kilometer nog gaatje 12 seconden. Dan gaan wij eens even schakelen met de Amsterdam Arena Ajax tegen Herakles. Bijna de 14e minuut, Andy? <laughs> Bijna. We hebben de 13 <laughs> gehad. En de 14e minuut, dat vraag jij niet zomaar. Uh, moet een speciale minuut gaan worden? Zo heb ik uit betrouwbare bron vernomen. Uh, dan zal de naam uh, Kruif gescandeerd gaan worden vanaf de tribunes. Nou, ik ben benieuwd. We hebben nu precies 13 minuten en 10 seconden gespeeld. Overigens staat uh, van ondergeschikt belang 0-0. Uh, zo lijkt het wel in Amsterdam dat dat uh, van ondergeschikt belang is. Er wordt aardige voetbal door hier. Heracles kreeg ook een enorme kans in de openingsfase via Armentiros en eh, via Overtoom. En het was dat Ooyer de bal op de lijn wegkopte, anders had Heracles meteen al voorgestaan. Eén kans gezien voor El Hamdawi voorzet vanaf de linkerkant, Ebesilio. Maar de kopbal van eh, meneer El Hamdawi ging langs het doel van eh, Remco Pasveer. 0-0 de stand, balbezit voor Ajax via Oleguer, Samen met Ooyer het hart van de verdediging voor Munt, omdat Vertongen geschorst is en al de wereld geblesseerd. En dan spelen de beide heren de bal elkaar. Een beetje naar elkaar toe is het uh, de bijna veertiende minuut. Nummer veertien, Johan Kruijf, We weten het. Uh, nu nog vijf seconden te gaan en dan zou er iets moeten gaan gebeuren. Ik ben benieuwd wat dat dan is. Uh, er wordt nu gezongen. Er wordt geklapt. Er wordt gejuicht richting Johan Kruijf. Het is moeilijk te horen... Er uh, gebeurt weinig op het veld, maar er wordt geklapt op de tribunes. Met andere woorden, is het een steunbetuiging? Ik weet uit uh, uh, de harde kern dat men niet precies weet voor wie men nou eigenlijk moet zijn bij Ajax. Nou, kruif of de rest. Balbezit voor Ajax. Laten we het nou verder maar lekker over voetbal hebben. Ajax dat het niet makkelijk heeft met Heracles Almelo. Want Heracles speelt gewoon lekker aanvallend voetbal en probeert uh, uh, gaatjes te creëren in de achterhoede met Oyer en Olegair van Ajax. Het lukte één keer, maar het levert geen doelpunt op. Nu El een in balbezit probeert te kaatsen met Soleimani. Soleimani naar gelegenheidsrechtsback Vernon Anita... die de bal helemaal terugspeelt op Olegair. Olegair, bezig aan zijn derde wedstrijd dit seizoen naar Blind. Blind, goede bal, de diepte in op Eriksen. En dan kan Eriksen kijken of hij hier langs Maartens kan. Hij speelt er wel door. Prachtige bal, maar net nog weggewerkt door de defensie van Heracles... En dus ging er geen mogelijkheid komen voor Ajax. Nu misschien wel met Soleimani. Nee, hij wordt wel aangeraakt. Krijgt de vrije trap mee. Na 15 minuten spelen in de Amsterdam Arena. Daar waar het zonnig is, is het nog altijd 0-0 bij Ajax tegen Herakles Almelo. Groningen op een vroege voorsprong tegen VVV. Evert van Apel. Een verdiende voorsprong na bijna 20 minuten door die goal van Tadis. Daarvoor raakte al vroeg in de wedstrijd Pedersen een keer de paal. En was Pedersen ook betrokken bij een moment waarbij scheidsrechter zich kort Een halfrols. Speelde. Hij duelleerde met Ferry. De rechter werd wat getrokken, er werd wat geduwd. Maar Havenkort wilde het niet van een strafschop weten. Maar Groningen kwam dus toch een voorsprong. Groningen nu weer in de aanval met een mogelijkheid. Maar de paas van Pedersen op het is niet zuiver genoeg om eh, Enevolsen in scoringsvoorziening te brengen. Dus loopt de bal nu over de doellijn. Het doel verdedigd door Kevin Bejois. Al lange tijd de eerste keus in het doel bij VVV. Dennis Gentenaar, de routinier. Nog altijd op de bank. Volgens trainer Wilboesen niet helemaal fit genoeg om eh, de eerste doelman te worden. Goed, dan ga je hier vraagtekens bezetten. Maar Boesen is nu eenmaal de baas. Althans, tijdelijk de baas. Na het vertrek van Jan van Dijk. Ook ooit vroeger in het verre verleden een icoon voor de FC Groningen. Maar dat was nog in de periode van het Oosterpark. Ook in dat de Oosterpark boekte de VVV overigens de laatste overwinning op FC Groningen. Dat was bijna voor de oorlog in 1993. trap voor FC Groningen in de middencirkel. Komt naar Sparf. Sparf nog op de eigen helft probeert een bal te spelen. Dan helemaal naar de andere kant naar Tadiet. Die wint het luchtduel wel. Maar hij schiet er weinig mee op. De bal rolt over de zijlijn. En VVV mag bij de hoekvlag op de rechtsbackpositie gaan ingooien. VVV dat dit seizoen al 21 keer verloor. En dus terecht nog altijd zwaar in de penaries. Zit. MotoGP, dan finishes aanstaande. Hans van ja, we zitten in de laatste ronde en het is ja toch één festival van valpartijen geweest hier op het circuit van Gerest. Dat begon vanochtend al uh, met de 125e C-klasse waarvan ook Jasper Iwema het slachtoffer werd. Jasper Iwema die ja toch eigenlijk onder deze omstandigheden een half natte baan had moeten proberen om zijn slag te slaan, maar hij was een van de velen die onderuit ging in die 125cc race die gewonnen werd door Nicolas Terrol. Daarna in de Moto2 viel het nogal mee, Andrea Iannone won deze wedstrijd en uh, die heeft ook de leiding naar genomen in het Moto2 wereldkampioenschap. En nu is er pech voor Colin Edwards, we zitten terug bij de MotoGP in de laatste ronde. Colin Edwards, de Amerikaan, de veteraan die net de derde plek heeft overgenomen in het kampioenschap. En, uh, in de wedstrijd, achter Dani Pedrosa en achter Gorgo Lorenzo. Want ook Ben Spees die aanvankelijk... We hebben een doelpunt bij Evertoring. Doelpunt weer voor FC Groningen. Krankvist, de centrale verdediger, de aanvaller ook. Altijd sterk in de lucht bij corners. En zo ook nu een corner van de linkerkant van Tadins wordt feilloos door krankvist ingekopt. En zo is het 2-0 voor FC Groningen in eigen huis. Dus in de Euroborg tegen het arme, arme VVW. En we gaan terug naar Gires de La Frontera. Waar Gorgo uh, Lorenzo bezig is met zijn laatste meters. De titelverdediger. Ook de man die de overwinning verdient. Hij heeft het hoofd koel cool gehouden. Hij is niet gevallen. Lorenzo heeft een uiterst beheerste race gereden. Ook laten zien waarom hij vorig jaar is geworden. Daar komt hij aan met nummer 1. Het is remmen voor de laatste bocht. Een bocht van 180 graden. Heel links om. En dan heb je rechts de tribunes. Links de pits. De laatste meters. Het is een geweldige morele opsteker voor deze man. Die beslist niet over de snelste motor van het veld beschikt, Maar gewoon heel goed als een troefkaart heeft uitgespeeld. Gorge Lorenzo wint hier voor eigen publiek. De MotoGP, is, daar komt Dani Pedrosa aan. Pedrosa heeft het ook netjes gedaan. Problemen had hij met zijn arm uh, twee weken geleden in Qatar. Een afgeklemde zenuw. Hij zal daar volgende week in het ziekenhuis aan geopereerd worden. Want we hebben even een paar weken tot de volgende Grand Prix. Lorenzo wordt netjes, of Pedrosa wordt netjes tweede achter Lorenzo. En ja, Colin Edwards is verdwenen. Dus gaat de derde plek dan de man die er nu overheen gaat over die finishlijn. En... En dat is Nicky Heden, de teamgenoot van Valentin Valentino Rossi. Aoyama wordt vijfde en Rossi zal zo meteen binnenkomen op de zesde plek. Goed, FC Groningen wil graag vierde worden deze competitie. En het heeft gisteren AZ zien winnen, vanmiddag ADO zien winnen. Dus het moet vandaag zelf gewoon winnen van VVW. En dat lijkt geen probleem, Evert. Nee, dat lijkt geen probleem bij die voorsprong van 2-0. Maar je weet het maar nooit. Heeren Veen, bijvoorbeeld stond gisteren ook met 2-0 voor tegen Excelsior. En verloor uiteindelijk toch nog. Maar dat zie ik VVV nog niet doen. VVV dat dus bezig is. Nadat het vorige seizoen een beetje ja, de vrolijke Frans was in de hierdivisie. Nu aan een dramatisch slecht seizoen. 21 nederlagen al. En als het zo doorgaat zoals het nu een beetje lijkt te gaan. Dan verliest het opnieuw hier ook in Groningen. En wordt het de 22 e verliespartij voor de Noord-Limburgers uit Venlo. Een vrije trap voor FC Groningen. FC Groningen dat domineert, dat normaal altijd de basis in eigen huis, maar een paar mindere wedstrijden had. Maar het vorige week weer heeft opgepakt met een uitzege in Breda op NAC. En nu een vrije trap mag gaan nemen. Een vrije trap met een meter of tien over de middenlijn. Het is Tadis, de man van de zuivere trap. Die speelt hem weer naar Krankwist. Krankwist verlengt hem. En dan wordt hij daar met pijn en moeite en met zuchten en kreunen en steunen weggewerkt. Maar nog altijd is VVW niet uit de zorgen. Nu misschien dan Boymans de man die eigenlijk voor de doelpunten moet zorgen. De spits die mee verdedigt en misschien kan VVV er nu uit met Kullen en uh, Moesa. Maar dan heeft de verdediging van Groningen met krankvist alweer ingegrepen. En uh, gaat Groningen op weg naar de volgende aanval. Bij dus die verdiende voorsprong van 2 tegen 0. Ajax, Heracles en die houtkamp. Zijn ze eigenlijk allemaal te kijken of vooral te kletsen met elkaar, al die mensen in de arena? Nou, voor zover ze er zijn, want het opvallend veel lege plekken in de arena. En er zal na afloop van de wedstrijd alweer worden gezegd dat het uitverkocht is. Het is 0-0 en er wordt veel gepraat, ook gekeken. Want het is een spannende wedstrijd, zojuist de eerste gele kaart gezien. de gele kaart voor Willy Overtoom die een, een, een forse overtreding maakte. En Serge Gumieni Gümie, de scheidsrechter uit België... gaf terecht de eerste gele kaart van de wedstrijd. Het is een open wedstrijd aan beide kanten met mogelijkheden. Opvallend dat zo gauw Elhamdoui aan de bal is... hij uitgevloten wordt door zijn eigen publiek. Nu is Soleimani weg aan de rechterkant. Probeert te schieten en schiet de bal ook wel... via zijn tegenstander Mark Looms... maar in de handen van Remco Pasveer... die ook een keer eerder moest optreden... toen een bal via een eigen speler, een ploeggenoot... In zijn handen kwam. Daar had hij het niet helemaal bij gezien. Na een vrije trap van Eriksen kwam de bal progelijk tegen hem aan. Maar vooralsnog is Ajax niet heel erg gevaarlijk. En bij vlagen zijn de uitbraken van Heracles ook zeker niet ongevaarlijk. Bal zit aan de rechterkant Breukers. Speelt de bal over de zijlijn via Ebesilio. En dus mag Heracles gaan gooien. Doet dat halverwege de helft van Ajax. 0-0 de stand. En ja, ik kijk zo om me heen. En dat publiek, ook de pers en alles en iedereen. Zit toch vaak met elkaar te praten en te overleggen van wat is het. Het is 0-0, buitenspel. Nee, een overtreding gezien van George en dus, of, uh, Douglas en dus mag Ajax een vrije trap gaan nemen na 22 minuten spelen bij 0-0 stand. We gaan we even naar de ronde van Vlaanderen. Sebastian Timmerman en Gio Lippens. We hebben nog steeds die kopgroep van vier man. Simon Clark, Sylvain Chavanel, Edwald Boas van Hagen en Lars Boom. Die hebben een voorsprong van 15 seconden op een viertal achtervolgers. Frédéric Guédon, een uh, toch wel oude Fransman langzamerhand. Hij won ooit uh, Parijs-Roubaix en hij is erachteraan gesprongen. Samen met uh, Tom Lezer, Greg van Avermaat en Matthew Heyman. En Lezer en Heyman hebben de opdracht gekregen om niet te bewegen. Zij doen niet mee aan de achtervolging. Zijn een soort blok aan het been van die andere twee. Want ze hebben allebei een uh, mannetje, een ploeggenoot in uh, de kopgroep zitten die daar vlak voor rijdt. Het verschil wordt wel steeds kleiner. 11 seconden. En achter. Dan weer het peloton. Het gaat dus ook niet groter. Hoor. Het peloton met al die favorieten. Sebastian Timmerman op de motor in een... Zonnig Vlaanderen, dat wel hè. We de is nog steeds goed bezig denk ik. Ja, het is prachtig weer. En we hadden het uh, dikke motorkleding en het regenpak allemaal maar meegenomen. Zeker aangetrokken. Maar uh, de motorjassen zijn open gegaan. Het is uh, prachtig weer. Ideale weersomstandigheden voor een mooie koers. En een mooie koers is het eigenlijk al vanaf het begin. En zeker ook nu als we op weg zijn naar de Molenberg. Met uh, de kopgroep. Die groep dus met Lars Boom daarbij. Als ik achterom kijk zie ik ze aankomen. Lars Boom aan de leiding over zijn. Een smalle weg. En dan zitten daar dus Chavanel, Clark en Bouwasson Hagen bij. In een koers die ook nog eens verschrikkelijk hectisch is. Maar dat zijn we gewend in deze fase van de wedstrijd. Draaien en keren door die Vlaamse Ardennen. Chavanel neemt als eerste de bocht naar rechts. Daarachter Clark. Toch wel een beetje de verrassing in deze fase in de kopgroep. Bouwasson Hagen in derde positie. En Larsboom in vierde positie. Nu op zo'n prachtig brede betonnen weg. Op weg dus naar de Molenberg. Echt u voor mij de uitslagen hoofdklasse. Vrouwenhockey Amsterdam HGC 4-0. Kampong-Klein-Zwitserland 1-1. SCHC Den Bos. 0-4, maar liefst voor Den Bos. Oranje Zwart Pinoké 2-0. rotterdam Hurley, 4-0. En HDM Laren werd 2-4. Bovenaan het vertrouwde beeld den Bos. We gaan de kop van de ranglijst. Laren Amsterdam en SJC in de play positie. Onderaan Klein Zwitserland nog altijd laatste. En HGC en Kampong eh, zitten in de play-out positie. Zoals dat zo mooi heet. Bij het mannenhockey Amsterdam, wat zich hervonden heeft tegen Kampong. Ja, want Amsterdam sloeg afgelopen woensdag uh, de nummer vijf van zich af. Pinocchio, de buurman. Het werd 5-2 lief voor Amsterdam. En daardoor staat Amsterdam vierde op de ranglijst. Dat is belangrijk. Want de nummers 1 tot en met vier, die mogen straks mee gaan doen aan de play-offs uh, om het landskampioenschap. Bloemendaal, Oranje Zwart, Rotterdam en Amsterdam. Dat zijn die vier ploegen. En niemand kan eigenlijk denken dat over vier wedstrijden, na deze wedstrijd, over vier wedstrijden, als de eindstand wordt gemaakt van de reguliere competitie, dat niet die vier ploegen. Bovenaan mee gaan strijden om het landskampioenschap. Amsterdam moet dan wel blijven winnen, natuurlijk. Want Amsterdam staat nog steeds maar vier puntjes boven Pinoké En Amsterdam moet dat vandaag dan doen tegen Kampong. Dat ook nog onderaan de adem voelt van bijvoorbeeld HGC en Den Bos. Om in die play-out positie te komen. Dus ook. Kampong heeft groot belang hier in het Wagenaarstadion. Nou, het begin van Kampong was niet best, want al na vijf minuten scoorde Amsterdam. De 1-0 e kwam via Santi Freitja, de Spaanse international. Helemaal aangespeeld, vrijgespeeld door Floris Evers. Je zou bijna kunnen zeggen, 90% van het doelpunt is voor Evers. Maar Freitja gaf het laatste tikje, zodat na inmiddels tien minuten spelen... Kampong achterstaat in het Wagenaarstadion met 1-0. E Tussenstanden bij de voetbalwedstrijden die om half drie zijn begonnen. AX-Hirakles nog altijd 0-0. En Groningen, VVV staat op 2-0. Eerder vanmiddag verloor Utrecht thuis van Ado. Het werd 2-3. En Vitesse NEC werd 2-1. Meer sport zometeen na drieën. Tot zo. In het golfstaatje Bahrein loopt de spanning tussen Shiiten en Soedieten hoog op. Hij is mijn neef. en we gaan bye, bye to his body in het cemetery. Dit is the final. Buurland Saoedi-Arabië wordt nerveus en stuurt alvast militairen. Een reportage van Harm van Attenveld. Vanavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.